We beginnen de les 31 van Prietz Hayim, pagina 9 onderaan de regel 38, na de punt. Kiafilu ma Shalu Bamalhut malchut Eino elap lifnot makom neigandertah. El garda sja shalu ba yitzera. Velachen husorhu gar yitzera. Gamhem lalot el brya. מה היושב אין אין ד folgende Page an die erste Regel: "זמנ דיקונאם. uzman Aliyat Yitzira. ada har Baruch Shemar Kanal. לכהן אין אולין למיקומאם, והמייתי רכ עיל תвой Hamalachut דיבריא. We keren terug naar de vorige pagina. Zij had ons verteld dat, um, dat uh, er is de kracht, kracht bij de gaar om op te steken tot de jitsera, maar alleen maar tot en tot alleen maar tot de malgoed van de bria. Eh... Uh, Maar niet, niet, niet uh, hoger, boven, boven de malgoed van de bria, kunnen zij niet opstegen. Kia masha malgoed de Want zelfs, dat, dat, datgene, zelfs het feit dat men opgestegen had tot de malgoed van de bria, dat is alleen maar om plaats vrij te maken voor de gar van de Asiya, die opgestegen waren, naar de Yitzera. 39. We lagen hoe het vergoed de Yitzera, en daarom is het nood nodig, noodzakelijk, voor nodig voor de gaar van de Yitzera, eveneens op te stegen naar de Bria. We kieven in een man tikunaam, en aangezien het is nog, het is nog geen, Tijd voor hun correctie. De volgende pagina. Kien. Zman yitzera adahar. Baruch shamar. De tijd. Welke tijd is dat? En de tijd van het opstegen. Uh, van de yitzera. Is. Tot na. Dat stukje van het gebed. Baruch maar nadat dat stukje wat uh, hij uh, gezegend is, hij die zei en het is geworden, zoals boven gezegd. Lach en daarom een olie in de makomama met daarom stegen op naar de ware plaats, uh, alleen maar tot, uh, tot de malgoed van de bria, Daarom stegen zij, beter te zeggen zo. Daarom stegen zij uh, niet naar hun ware plaats, maar alleen maar naar de Malgoed van de Bria. Dus niet naar de drie eerste nee, sorry, drie onderste. Maar alleen maar naar de malgoed, drie onderste van de Bria, maar alleen maar naar de Malgoed van de Bria. Dat zij is Asiya van de Bria. Acharsche kwaar yeshata, omdat het nu al de correctie van de lachere brie, Lachare asiya beneden al is. Omdat er nu al de lachere asiya, dus de asiya op haar eigen plaats, beneden is al gecorrigeerd. Awail drie bagarde Asia asher baete hahu, Zmantikunam, Jersbaem Yehulet, Lalot El Makomhara Uilahem, Shehu Gat de Yitzera. Let op. Dus, Awael Bagar de Asiya, maar ten aanzien van de Gar van de Asiya 3, eerste van de Asiya 3. Asherbaedahu Zmantikunam, dat it dat het, hier is het in deze tijd, dat is de tijd, dat hier is wel de tijd van. Hun correctie. Zij hebben wel het vermogen om op te stegen naar de plaats, naar de plaats dat, de plaats dat geschikt voor hen is. Uh, oftewel, de ware plaats waar ze moeten opste moesten opsteken. Dat, dat welke plaats is? Drie, de drie Gat de Yitzera, de drie onderste van de Yitzera. Vijf. Ja, kijk nou, het lijkt wel op uh, dat het uh, zo uh, een beetje technisch is, mechanisch of uh, wiskundig is. En waar is de pathos? Waar zijn de klappen in, het ha in handjes? Waar is de handjes? Waar zijn de aardse emoties van, uh, die dan de mens in grijp, in greep Pak een mens bijt en laat hem voelen zijn uh, uh, opgewondenheid of ontroer, ontroer, ontroerendheid. Niemand kan het doen behalve jezelf. Hier is het heel iets anders dan klappen in het hand, handje en zingen halleluja en samen optrekken ergens naar naar euh, een pelgrimtocht maken naar heilige plaatsen. Niets is heilig. Onthoud het erg goed. Geen plaats heilig, alleen het hart van de mens moet heilig gemaakt worden. Geen andere plek, geen euh, plaats van de tempel van in Jeruzalem. Niets daarvan is heilig als de mens zijn hart niet heiligt, Heel, geen plaats in het uh, uh, Vaticaan, of da waar dan ook is heilig, um, uh, en ook over de hele wereld, geen plaats, of de Mekka, waar dan ook geen plaats in de wereld is heilig, je hoeft nergens naartoe te gaan, het is allemaal zit zin in beeld, van wat de mens moet doen binnen zijn eigen hart. En dat is wat wij leren hier. Opstegen, leren geduldig, opstegen. De manier van het hoe wij in onze hart opstegen naar de bron. En dan keren wij terug. Uh, Verijdeld, verrijkt door de kracht van Yeshua en zijn vader. En kregen we, gaan we weer terug naar onze eigen kilim, want hier is ons werk. Hier moeten we uh, het doen. Dat is uh, de, uh, de pellegrim toch die uh, Hashem wil dat de mens doet. Niet drie keer per jaar te gaan naar, naar Jeruzalem, naar de tempel. Dat was het zinnebeeld wat Hashem heeft aan Moshe aangegeven had om op deze manier te doen maar het helpt geen, voor geen millimeter wanneer de mens nog een groepsbeest is groepsgeest is dus onderontwikkeld is doet, maakt die allerlei tochten Duidelijk. en het, het kan ook zo zijn dat iemand leert de kabbala en opeens gaat hij bijvoorbeeld naar uh, het Zvat, om daar te zien te beleven uh, ontmoeting met Ari, want het kan eenmalig zijn, ik heb het ook eenmalig gedaan, toen ik het nodig had, uh, maar ik heb absoluut geen behoefte meer om dat te doen, want mijn pellegriemen, toch vinden plaats alleen maar, en uitsluitend, in mijn hart. Je hoeft niet naar een kerk of naar een synagoge te gaan om daar iets te ontvangen, kan je niets ontvangen daar behalve een in, in uh, uh, misschien iets van uh, uh, infectie oplopen voor griep of iets, iets dergelijks. Niets goeds kan je daar ontvangen. Al het heilige, alle, alles wat heilzaam is voor je ziel, ontvang je alleen binnen jezelf. Jij en de schepper en niets anders. Al die pellegrimtochten. Uh, zijn een komedie. Ja, al die beelden die zij waar zijn, die ook uh, katholie, katholiek bijvoorbeeld. Alle reizen die zij maken naar Madonna. En kijken naar de Madonna. De Sardiniërs, Sardinië uit Sardinië, Sardinië, die hebben hun eigen Madonna. In andere streken hebben ze hun eigen Madonna, hun eigen beeldje. En dan is het, zien we daar verschillende beeldjes. Van die Madonna met een kindje, zo'n sculptuur. En dan gaan ze daar ergens naartoe, maken ze die reizen, zo'n blij en kinderlijk blij. En zo zie je hoe de mensen worden uh, om de vinger, om de, om de tuin geleid. Eigenlijk door al die religieën. Door al die heiligdommen die ze maken voor de mens omdat om de mens zelf leent zich daarvoor. Hij is dan nog een massa-mens, onderontwikkelde mens. Wat betreft zijn innerlijk, zijn uh, in rijp, rijpheid. Duidelijk, en daarom leent hij zich daarvoor, gaat hij allemaal al die reizen maken. Alleen maar binnen jezelf reizen maken. Reizen, dat is wat we leren hier. En je ziet hoe moeilijk het is. Je ziet wel dat je niet, dat, dat, dat begrijpt niet, of dat begrijpt niet, of dat is niet, het is niet zoekt, het is niet iets dat uh, wekt je op van, van jouw verslaping. Uh, van je toestand van, uh, ja, het is niet zo als een prijk. Een prijk die, die, die, die prikkelde mensen zijn, zijn uh, lusten, zijn, uh, we zijn gevoel, et cetera, en dat, uh, men doet werk voor jou, iets, iets wat om jou op te wekken. Ook dat doen, doen, zij doen het voor zichzelf natuurlijk, voor een bepaalde, voor een religie of iets anders. Uh, wat, wat zijn hun predikers? Allemaal mensen van vlees en bloed die alleen maar doen binnen deze wereld en weten niet van opstegen langs de traptreden, geestelijke traptreden. Daarom lijkt het wel en kan het wel zo zijn dat het soms leek tot als een uh, droog voer, droog voer, omdat er zijn nog geen kilim om dat um, te plaatsen, om dat te voelen. En dan aangeraden wordt om geduld te hebben, ja. Wij hebben dat geduld, we moeten opbrengen dat geduld. Om, uh, daarmee laten we zien, dat niet ons begrepen is belangrijk, maar juist in tegendeel, het gaan boven het verstand. Laten het licht zijn werk, zijn werk doen. Want wij zijn een uh, zwarte doos. Wij kunnen onszelf niet eruit halen uit onze uh, natuur de wens om te ontvangen voor zichzelf. Daarom gaan we boven het verstand. Vijf. aval al ba baruch shamar. Shakwarhu tikun Yitsira yalu gar shiba el Gad mamash de Bria. Ki <tie> <man>, tikunam zes amiti. Dus wat we hebben geleerd nu, herinner je nog? Dat vanaf het begin, vanaf de ochtend van het ochtendgebed, wanneer wij zeggen de zegeningen over de dag, dan en zo gaan we door tot, de, tot Baruch Shamar, zonder Baruch Shamar niet inbegrepen. Gezegende zij die, die zij en het is geworden, maar niet in Daarmee corrigeren wij Asia. En dan komt, komt de gar van de Asia stijgt op naar de Malgoed van de Bria. Dat is wat we hebben bereikt tegen Baruch Shamar. Avalachar kach, ba Baruch Shamar, maar vervolgens, in de Baruch Shamar, wanneer we Baruch Shamar zeggen, houtikun Yitzera, dat het al de correctie van de Yitzera is, ja lu garsheba zullen de gar, haar gar, de gar van de Asiya zullen opsteigen, naar de gat, naar de drie onderste, dat werkelijk drie onderste van de bria. Die zeus mantik u van dat is hun ware tijd van hun ware correctie. Rechel zes. Na de eerste punt. Ahata hem wat, maar nu zijn zij alleen maar, uh, als het ware, geleend. Zij lenen zich geleend daarvoor, maar zij zijn nog, als het ware, geleend. Ze zijn nog niet op hun eigen uh, plaats. Zes na de laatste punt. We gaan uit dergse hoe de briaat. כי אתה אי נא מיהולим לאלוק רע אד זהיפן hamalachוד את צילוד, באהרках ביותה שירש הושמANTI קן נא יאלו אד גימלאחרון נוד את צילוד בד. ב'הנהל דרך זהenso בדרךלקי מנייר יزيد, started mit the ג'ר mit the דרי בוען שטיפן ד' ב'י en ami lalot, want nu kunnen zij opstegen alleen maar tot de malchut van de atsiloot zeven. De regel zeven. Waarherkagen vervolgens bijotser. In dat bij dat keerpunt in wanneer we gaan zeggen bijotser, dat is en gezegende zij die vormde het licht en schip. De duisternis, dat heet Jocer, en vervolgens bij Jocer, in de Jocer, dat dat de tijd van hun correctie is. Jalou, Ad, Gimela, de Atsilut, zullen zij opsteigen tot de drie onderste van de Atsilut, punt 7, na de punt. We hebben bij het acht Kanal. bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, ook in de, en zo ook in de absoluut zelf, zoals het boven gezegd werd, in het bijzonder de regel 8 bij hen zal zijn, uh, zal het zijn, door, daardoor op dergelijke zal het zijn, op dergelijke manier, zal het zijn in het, in het gebed, in het staand gebed in het gebed, dat heet. Gebed van 18, 18 zegeningen. shmoney betekent 18. Shmoney is 8 en Sre is 10-18. In het gebed, of het er wel een standgebed van Shmoney-Sre, de Johans dat dat het de tijd is van de correctie van de absolute zelf. Regel 9. Wanneer wanneer wanneer wanneer wanneer wanneer wanneer wanneer wanneer wanneer wanneer wanneer wanneer wanneer wanneer wanneer wanneer wanneer wanneer en het schijnt aan, mijn, aan de armoede van mijn uh, mening. Zo zegt hij dat altijd. Uh, uh, wanneer, hij zijn mening, ga hem wanneer hij zijn mening wil geven. weet, weet niet. Zeker, dan zegt hij het, het zo. Shashamati, het leek mij dus dat ik heb gehoord. Van mijn leraar van de gezegende nagedachtenis. is. bet, had, kie had, kie had baruch shamar, tot, dat tot de baruch shamar, tot de, de zegening, tot de, het stukje van het gebed baruch shamar. En nu weet ik dat jij dat weet. Moet je wel wel weten. Meerdere meer keer, meerdere keren hebben we dat ge, uh, behandeld dat deze naam baruch shamar, gezegende hij die, die zei. En dat tot de Baruch Amar steigen op het inwendige van de Gar van de Asia Steigt daar op. Steigt op. Om um albischen en ze bekleiden legat het niet de Yitzera. En ze bekleiden de drie onderste uitwendige van het uitwendige van de Yitzera. de punt. Ach, achar, nitkan, aïtse, aldera, al, der, Ki, azi, alu, gar, dipnimiut, de, pnimi, de, pnimi, was mij mei la, umi alav, Kigam ef tikun, verharabasia. Kiegam alu, khitzonid, gardasia, baetsira. Tval ef et hapnimit, shelahem, shalu sham barishuna. Tien na de punt. Ach, achar, Baruch Shamar. Maar na de Baruch Shamar. Niet kan. Niet kan na Yitzirah. Wordt Yitzirah de itsira gecorrigeerd. Zoals boven gezegd werd. Op de manier zoals boven gezegd werd. Ki Azië logar Shiba de Want dan. Zullen opstegen, haar gar, haar drie eerste van het inwendige, om en bekleiden het uitwendige van de drie onderste van de bria, elf, regel 11, Waas me meel om meel af en dan uit zichzelf en automatisch gecorrigeerd wordt, uh, Wordt toegevoegd de correctie en het schijnen van ja, de in de asia. Kigam alo niet gar de asia bij yitzira, let op, want dan stegen ook op het uitwendige van de gar van de asia naar de yitzira. Twaalf. Wil bisho het primit shalhem? en zij bekleden het inwendige van hen, die verder opgestegen waren, daar die, die daar als eerst hadden opgestegen. Twaalf, naar de punt. We Niemca, schaaz je hierp neemiet, we gitzoniet, schelgarda sija, dertien, gaat de jetzera. So de jetsera, ja, so de jetsera, de jetsera, de jetsera, We jetsera, de jetsera, de jetsera, de jetsera, de dat de ik de jetsera, de jetsera, de jetsera, de het de jetsera, de de gar van de de zich de op de plaats de de regel dertien van de drie onderste van de Jetsera. We gieten zo niet ga de let op. Terwijl het in het uitwendige van de drie onderste van de, de Jetsera zullen opstegen op hun beurt, of zullen opstegen naar de plaats van de drie middelste, Gimel, M, dan naar drie middelste van de Yitzirah natuurlijk drie dertien naar de punt we gaan achterkant bij tikuna bria vierteen aldera hanal. we gaan in Tisha shamati en Moriz punt we gaan en zo is het ook Akar, zo so is het. Akar, Kah, Bijutzer en zo so is het uh, verder daarna in de Jotzer. Ook dat moet een, een, een gewoon weetje wat het is. Jotzer, dat is dat nog een keer, dat is dat de volgende stuk, volg het volgende stuk na de, bri, na de uh, Baruch Shamar. De zegening Jotzer. En vervolgens in de Jotser. Dat, dat is de correctie van de priya, Al de Als de Rahanaal zoals boven gezegd werd, 14. We gaan in en zo so schijnt het aan de, uh, de bescheidenheid van mijn mening, zo so zegt hij dat, mooi. shashamati so zo so schijnt mij aan de bescheidenheid van mijn mening, dat, zo so heb ik gehoord van mijn Lerar van Hezeichen van de en a hadacht. Na ata. Ulamasia atsma. Ech, niet takenet. Ki ad ata lonit baerak aljot Garda Zestin we nemen het aan de hand 15. We keren terug en zullen uitleggen nu de zelf, hoe deze gecorrigeerd wordt. Die adata van tot nu toe, werd uitgelegd alleen maar het opstegen van het inwendige van de Gar van de Assia en van de Yitzera, 16. We neemt en het blijkt dus nieuw. schenische archit sonietam wil dat hun uh, uitwendige is nog overgebleven beneden in de Assia. punt 16 na de punt. Wanneer met zeta tata hasia hasara velohen, en als in twee woorden moeten wij het elkaar scheiden, daartoe laatste woord in twee scheiden, scheiden. Van de regel 16. Velohen. Kidei 17 shinuhal lehaslim kol harkei hasia tsarih le'alot basia kdusha acherat. Kede la Ashlim, Achisaron, Hanal, Kmo, Schechtho, Beizrat, Ashem. Wilach en en darum, kede is en op dat we in stad zullen zijn in 17. La Ashlim, korchal key Asia, te vervullen, te vervullen, aan te vullen. Alle delen van de Asia, dat is wel corrigeren, dat is het volledig corrigeren. Tsarih, le alot, Basia dient men op te doen stegen in de Asia een andere heiligheid ander stuk heiligheid om uh, het tekort zoals boven gezegd werd aan te vullen zoals ik zal vertellen verder bij Zrat Hashem.